Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. In Eindhoven is het feest nu PSV landskampioen is geworden. De Eindhovenaren wonnen ze juist in het Philip-stadion met 3-0 van de nummer 2, Ajax. De doelpunten werden gemaakt door Pereiro, De Jong en Bergwijn. Met nog drie wedstrijden te spelen is PSV niet meer in te halen. Ajax eindigde het duel met negen man. Sim De Jong kreeg direct rood nadat hij op de enkel van Arias was gaan staan... En vlak daarvoor had Agdi een zijn tweede gele kaart gekregen na een overtreding op Lozano. De Verenigde Staten blijven militair aanwezig in Syrië totdat alle doelen zijn bereikt. Dat zegt de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley. Volgens haar wil de VS ervoor zorgen dat chemische wapens de Amerikaanse belangen niet schaden. Dat IS wordt vernietigd en Iran goed in de gaten kunnen houden. President Trump verklaarde eerder dat Amerika zeer snel uit Syrië zou vertrekken. De hoogste baas van Starbucks heeft zijn excuses aangeboden voor een incident in een zaak in Philadelphia. Twee zwarte mannen die in die koffiezaak stonden werden door de politie opgepakt omdat ze niets bestelden. De mannen zeiden dat ze wachten op een vriend. Ze hadden niet opgepakt moeten worden, vindt de baas van Starbucks. Maar De politie zegt niets verkeerd gedaan te hebben omdat ze gebeld waren dat de mannen de wc wilden gebruiken terwijl die alleen voor klanten bedoeld is. Zangeres Wende Snijders heeft de Annie M. G. Schmid prijs... voor het beste Nederlandse theaterlied gekregen. Ze won de prijs voor haar lied Voor Alles. Het werd geschreven door Joost Zwagerman, maar door Snijders gecomponeerd en gezongen. De jury noemde het griezelig goed. Wende Snijders krijgt een bronzen buste van Annie M. G. Schmid en 3500 euro. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Met name landinwaarts valt mogelijk een enkele bui komende nacht wordt het plaatselijk nevelig en daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen nagenoeg droog met plaatselijk kans op een lichte bui. En vanuit het westen krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Luister luistert naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. En zo is het weer zondagavond, en zo is het weer tijd voor een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. We hebben weer een gevarieerd programma voor u samengesteld met uh, heel veel gevarieerde muziek uit alle tijdsperiodes. We gaan beginnen met een pianoconcert in A-mineur, opus 54, deel 2, daaruit het Intermezzo Andantino Gracioso. Het is gecomponeerd door Robert Schumann. De pianist is een zeer bekende, namelijk Alfred Brendel. En het orkest is niet minder beroemd, namelijk de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. Wat uh, merkwaardig einde aan dit stuk. Maar zo is de opname nu eenmaal. En daar kan ik verder ook weinig aan, of niets aan veranderen. Uh, het is trouwens alweer de veertigste opname deze keer. Dus dat is uh, eigenlijk een reden voor een feestje. Nou, vandaar dat we ook extra mooie muziek voor u hebben. Sonata in nummer 1 in F mineur. Opus 120.3. Daaruit het Allegretto Gracioso. Het is uh, gecomponeerd door Johannes Brahms en het wordt gespeeld door uh, Peter Pieter Wispelwey, die speelt cello, en Paolo uh, Giagonetti die speelt piano. Even bij dezelfde componist, meneer Brahms, dus nog steeds. En nu gaan wij weer naar dezelfde combinatie luisteren: cello en piano, alleen andere uitvoerende. De veld eindzangkait, uh, de veld kite, opus 85 van Johannes Brahms. Francesco Dillon speelt cello en uh, Emanuele Torcati speelt piano. piano plays softly Le Borealis, als ik het goed uitspreek. RCT 31, vierde acte, vierde scène. Entrée de polemnie, en dat is muzen. Jean-Philippe Rameau is uh, de componist. En het stuk wordt uitgevoerd door het Ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. Thank mm -hmm. in dit programma zeer gevarieerd bezig zijn dat bewijst ook het volgende wel weer. Pieces voor viola en piano oftewel stukjes voor de viola voor viool en piano nummer drie in dit geval de Berceuze. Frank Bridge schreef het en eh, het wordt gespeeld door eh, Gernot of Gernot Aldrian. dat wil ik afwezen Gernot Eldrian die speelt altviool en daar gaat het dus ook om. En een Japanse pianist in dit geval, Yuki Inagawa. En die speelt dus, zoals ik al zei, piano. <tied> Frank Bridge was een Engelse componist die leefde van 1879 tot 1941 en hij werd geboren in Brighton, dat ook nog eens. Wie kent niet Beethoven's vijfde symfonie? Het stuk is denk ik een van de meest beroemde klassieke composities ter wereld. En als je dan luistert, dan denkt men natuurlijk altijd aan het openingsthema. Nou, dat gaan we nu eens een keer niet draaien. We pakken nu eens uit deze symfonie het tweede deel. En dat is een heel mooi deel. Opus, 2, uh, nee, opus 67 en daaruit dus het tweede deel Andante con Motto. Nou, ik zei het al, Van Beethoven is de uh, die is de componist. Het wordt uitgevoerd in dit geval door de New York Philharmonic onder leiding van Jaap van Zweden. anders. En uh, het is ook een, een aardige sprong in de tijd die we gaan maken. We gaan een stuk draaien uh, van een Amerikaanse componiste, die heet Jennifer Higdon. En die werd geboren op 31 uh, december 1962. Ze is een Amerikaanse componiste of van klassieke muziek. En zij is ook een uh, docent compositie. Uh, zij heeft uh, vele uh, prijzen ontvangen, onder andere de 2010 Pulitzer Prize in Music. En dat is een van de hoogste Amerikaanse onderscheidingen eh, die er zijn voor haar vioolconcert. En twee Grammy Awards heeft ze ook nog een keer gehad voor het eh, Contemporary Classical Composition. Uh, we gaan van haar uh, een stuk draaien. Een beetje, na, een beetje eigenaardige titel. Het heet American Canvas No. 1 O'Keefe. En ik zei het al, de componiste is uh, Jennifer Higden. En uh, het wordt uitgevoerd door het Dolce Suono Trio. MUZIEK Ja, en dat was dan wat recentere klassieke muziek uit Amerika vandaan. En eh, ja, als je zo, als ik dat doe, de media afstruint, de streaming audio zoals dat dan heet, dan kom je dit soort prachtige dingen wel eens tegen en dat is best wel interessant. Goed, we gaan weer terug in de tijd. En nu in dit geval gaan we dat doen met een strijkkwartet nummer 3 in S mineur. Het is opus 30 en daaruit het tweede deel, het Allegretto vivo e scherzando. Dus het is een levendig stukje en het moet ook nog een beetje schertsend gespeeld worden, zoals dat dan heet. Componist is een Rus en dat is Piotr Ilitsch Tchaikovsky. De uitvoerder is Camerata uit Bern. Fantasie Stukken voor, uh, voor Piano Forte. En dat is eigenlijk de officiële naam voor het instrument. Het is afgekort op piano, maar uh, het oorspronkelijke naam is Piano Forte. En waarom is dat? Omdat je op het instrument hard en zacht kon spelen. En dat kon op een klaversymbool bijvoorbeeld niet. Uh, bij de piano dus wel. En vandaar dat het instrument Piano Forte geneem, genoemd werd stukken voor pianoforte en horen. Daar gaat het in dit geval om van Robert Schumann. Het wordt uh, uitgevoerd door Premisi Voita die speelt horen en Tobias Koch speelt pianoforte. De volgende componist is uh, Erich Wolfgang Korngold en uh, die werd geboren in Brno in Moravië op 29 mei 1897 en de man overleed in Hollywood op 29 november 1957. Is een Amerikaanse componist van Oostenrijkse komaf. En hij genoot vooral aanzien in Hollywood als filmcomponist. Maar hij heeft ook klassieke muziek geschreven. En onder zijn orkestrale werken uh, en opera's bevinden zich enkele hele grootse werken. Nou, van deze manier gaan wij dus draaien. Een strijkkwartet, uh, nummer drie, in D-majeur, opus 34. Het deel heet Sostenuto. En het wordt uitgevoerd door het Clarion Quartet. Thank you.